Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Freddy van met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist vier jaar cel tegen vechtsporter Bader Hari... waarvan één jaar voorwaardelijk. Hari staat terecht voor acht gevallen van mishandeling en één verkeersdelict... Het OM vraagt vrijspraak voor de zwaarste aanklacht tegen vechtsporter Hardy. Voor poging tot doodslag op Koen Everink tijdens een dancefeest in de Amsterdam Arena is volgens het OM geen bewijs. Minister Opstelten zal niet langer de advocaatkosten in de zaak Demming betalen. De Kamer had stop, eh, aangedrongen op stopzetting van die vergoeding. Toen gisteren bleek dat het hof in Arnhem vindt dat de voormalig topambtenaar moet worden vervolgd voor verkrachting. De kosten van de civielrechtelijke procedure tegen het Algemeen Dagblad blijft minister Opstelten wel vergoeden. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Het college voor examens zal schadevergoeding eisen van de verdachte voor de kosten die zijn gemaakt na de examendiefstal op het Iben Galdoen in Rotterdam. 17.000 VWO-leerlingen moesten het examen Frans daardoor overdoen en dat kost ongeveer 100.000 euro.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 De kunstenaars zeggen dat de kleine bronzen haas symbool staat voor de haast waarmee de klus moest worden geklaard. En dat het een soort handtekening van de kunstenaars is. Ze zeggen dat je een verre kijker nodig hebt om de haast te zien en dat die niks afdoet aan het standbeeld. Het weer. In het westen af en toe een bui. En vanavond en vannacht overal neerslag. Dat kan landinwaarts natte sneeuw zijn. Morgen vooral in het zuiden wat regen en dan wordt het 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze dus op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Raasdorp 5. A12 Den Haag-Utrecht bij Zoetermeer 7 kilometer. Er is nu technisch onderzoek na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A12 Utrecht-Den Haag bij Gouda 4. A16 Rotterdam-Breda 4 kilometer voor knooppunt Klaverpolder. En de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even check zo. So eerst Emily Standing.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 you down but shawty don't be blinded feeling trapped thinking that she can't get out of this drum scene time to turn this thing upside down CFM Beachmasters, de aftracht de Spar. En ook nog Emily Sanday Next to Me. Hé, hey, um, lieve luisteraar, ik heb even een vraagje aan je. Um, we zitten al middels alweer op de derde aflevering van 2014. van CFM Beachmasters. En um, vlak voor, uh, voor de winterstop, de laatste uitzending, of de ene laatste uitzending, um, had ik hier het licht uitstaan. Het was even lekker. Ik was moe en ik dacht, doe even het licht uit. Vind ik wel relaxed. Is goed voor je ogen namelijk. En uh, toen ontstond het idee van een candlelight uitzending. Um, het idee daarachter is een beetje liefde. Mooie uitzending. Zullen we dat eens gaan doen? Een candlelight uitzending. Dus de lichten uit en een vaccine. Wel nep, een vaccine lichtjes. Anders gaat de brand weer een brief sturen. Of van die lampjes, weet je wel. En er dan een candlelight uitzending van maken. Met gedichten. Met liefde. Met liefdesmuziek. Ja, um, dat gaan we doen. Er is uh, maar één week waarin dat natuurlijk echt goed kan. Um, dat is een week in uh, februari. En ik zit even te kijken. De woensdaguitzending valt dan op 12 februari. Dus twee dagen voor Valentijnsdag. Want ja, ik heb haha, mijn programma woensdag niet op vrijdag. Sorry daarvoor. Uh, dus dan doen we op 12 februari de Candlelight-uitzending van CFM Beachmaster, Waarin je op de radio wat tegen je geliefde kan zeggen. En we gaan uh, allemaal mooie liefdesliedjes draaien... Kortom, je kan ervoor gaan zitten. Um, het is rond dus etenstijd mijn programma. Dus ga je gewoon zitten aan de tafel. Zet je de radio centraal neer. Dan dek je de tafel mooi. Je kleedt elkaar lekker gala aan. En dan luister je gezellig twee uur lang naar CFM Beachmasters. De Candlelight uitzending. Om elkaar romantisch in de ogen te staren. Oh god, ik heb er nu al zin in. Dus de Candlelight uitzending van CFM Beachmasters. En gaat plaatsvinden op 12 februari. En uh, mocht jij dus een paad willen aanvragen voor jouw geliefde die avond. Of ehm... Um, wil je een gedicht maken? Wil je misschien zelfs wel inbellen om iets tegen je liefde te zeggen? Of whatever? Laat het weten. Mijn mailadres is stefan.cfmzandvoort.nl. Dat is stefan.cfmzandvoort.nl. Of um, je kan me twitteren: stefan.collaert. Dus um, mocht je je willen aanmelden, mag je een gedichtje of iets liefs willen zeggen tegen je geliefde? Of iets. Weet je, doe do, do, do een beetje school die avond. Dat is een 6 en achterwoord, Allemaal op de radio. Stefan. cfm Dat is mijn mailadres. En je kan me dus ook twitteren. Stefan underscore Kollaard. Als je je wil aanmelden. Op een of andere manier. Mag van alles zijn. Hoe moet ik alleen je naam noemen? Zo Jack. En door. Zoiets maakt allemaal niet uit. Kom maar door. Twitter of de mail. Goed. Nu een normale editie van CFM Beachmasters. Niet elke week lief door. Af en toe ook gewoon een beetje haten. Zo. Met uh, Janet Jackson. Together again. Het kan ook zomaar zijn, hè? Dat je het uitgemaakt hebt met iemand en daar nu ontzettend veel spijt van hebt. En zoiets hebt van, ja, ik zou eigenlijk wel weer bij diegene willen zijn. Nou, dan kan je het ook doen. Candlelight-uitzending, je mag langskomen, je mag inbellen. Je mag een gedicht schrijven dat ik hem wel voorlees. Het mag allemaal. Maar doe iets voor de persoon waar je van houdt. En mail via stefan.cfmzandvoort.nl Of twitter stefan.underskeurkollert. Hé, hey, um, van uh, liefde gaan we naar geldnood. Um, ja, we zijn nou eenmaal studenten kan ik ook niks aan doen. Um, en uh, we hebben een introweek gehad, tenminste ik. Uh, samen met de 900 andere members. Dat is inmiddels al anderhalf jaar geleden. En um, toen hebben we gebruik gemaakt van het 1 euro IKEA-ontbijtje. Wat natuurlijk best slim was van de organisatie. Want ze konden wel voor iedereen brood gaan doen en gezeur. Maar als iedereen gewoon een euro betaalt voor een ontbijtje, weet je wel, het is niks. En uh, iedereen kan het zelf regelen en super tof. Um, en we sliepen ook bij een uh, IKEA in de buurt. Dus dat ging helemaal goed. Maar in Delft, daar mag het niet meer. En meer daarover, zo meteen hier bij CFM in Maries de jonge hond And all my downtime Yeah, that's a lot of times If I'm falling special world, like I'm your only man, and you're my only girl. Does it feel good? Does it feel good? good. Does it feel good? Does it feel good? Does it feel good? Oh baby, oh darling, ooh. Does it feel good? Does it feel good?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 we waren formidable Formidabel Je was formidable, Je was geweldig. We waren allemaal geweldig. mee. Een van de mooiste platen van vorig jaar. Kippenvel keer op keer. Formidable. Hier bij Beach en ook Robin Take Bekend van blurred lines, maar nu een nieuw veel Maurice de Jonge hond hond, hond, hond, hond, hond, hond Maurice de Jonge Hond, hond, hond, hond, hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge Het is tijd voor een nieuwe en Maurice de Hond De Jonge Hond dan hè gewoon in deze copyrighten, dus zo mag niet doen. Wie in het weekend naar Ikea in Delft gaat, die kan niet meer voor 1 euro ontbijten. Door de goedkope ontbijtjes loopt het verkeer op de A13 regelmatig vast. Zondag stonden er weer lange files op de A13. De meubelwinkel heeft daarom besloten in het weekend geen 1 euro ontbijtjes meer aan te bieden. Dat schrijft de regionale zender Omroep West. De meubelwinkel in Delft ligt zo dicht bij de snelweg dat er door de drukke, gevaarlijke situatie zou ontstaan. De afrit van de A13. Rijkswaterstaart heeft die afrit al meerdere keren helemaal afgesloten om ongelukken te voorkomen. Hebben ze toch voor me goed voor elkaar bij die IKEA? De vraag die daarbij hoort deze week, de stelling die we aan je gaan voorleggen. En die je kan beantwoorden door een van de antwoorden op te sturen via de mail stefan.cfmzandvoort.nl Dat is S-T-E-F-A-N, dus niet P-H. Apenstertje ZFMZandvoort.nl. Stelling van deze week, ik ontbijt goed. Hoe, dat is een hele gevaarlijk. Ik weet eigenlijk het antwoord al wel gemiddeld. Optie A. Ja, ik ga er altijd voor zitten zo vlak naar het pitten. Optie B. Het ligt eraan. Als ik vroeg op het werk moet zijn, niet. Dan doe ik me snel aan een cracker teniet. Optie C. Nee, ik heb er nooit tijd of voor of zin in. Ik eet om 12 uur wel een suikerspin. Of optie D. Ik vind zelf een frikandelbroodje een bevredigend begin van de dag. Dat zijn de opties van vandaag. Dus A. Ja, ik ga er altijd voor zitten zo vlak naar het pitten. Optie B, het licht eraan. Als ik vlug op het werk moet zijn dan niet. Dan doe ik me snel aan een cracker niet. Optie C, nee ik heb nooit tijd voor of zin in. Ik eet om twaalf uur wel een suikerspin. Of optie D, ik vind zelf een frikandelbroodje een bevredigend begin van de dag. Wat is voor jou geldig? Wat is jouw antwoord op de stelling ik ontbijt goed? Laat het weten via mijn mailadres stefan@cfmzandvoort.nl. it, glass in the roof, how, how we do it, lose it, lose it. I don't care tonight, she don't care. We like almost dead, the right vibe. Ready to get five. Ain't no surprise, take me so high. Jumpin' those eyes, surfing the crowd. then I gotta be the man, I'm the head of my band. Might check one, two. Ooh, shut him down in the club when a playboy does. and they all get loose, loose out the bottle. We all get fit in again tomorrow. Gotta break rules, cause that's the motto. Club shut down a hundred hey for wild ones, hier bij ZFM. En zometeen nog meer hit, Simple Plan, komt eraan Summer Paradise. En ook met de team Schumme Tier. Eerst je weer update. Vanavond en vannacht in de westelijke helft van het land lichte de regen. Het wordt 3 tot 4 graden aan zee, tot iets onder nul in Groningen. Morgen bewolkt en regenachtig in het noordwesten wat natte sneeuw. Het wordt 3 graden in Noordoost-Groningen tot 8 graden in Zeeland. Vrijdag veelal bewolkt en vrijwel overal droge Middagtemperaturen die lopen uiteen van rond het vriespunt in Groningen tot ongeveer 6 graden in Zeeland. Ja, daar moet je daar ook niet heen, hè?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 C'est que on a peur, c'est mais je veux dire juste pour la rire Si je reste, les gens me fuiront sûrement comme la peste. Vos interviews m'ont donné trop de mots tête.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 But it's all. I'm a paradise My heart is sinking As I'm lifting Up above the clouds Away from you And I can't believe I'm leaving Oh, I don't know no what I'm gonna do But some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 Een zomerplaatje draaien en je zin geven in de zomer... ook dat is CFM's Simple plan. Samen met met Paul, Summer Paradise, hier bij CFM... en ook met het team, Shemitia. Zeg, was jij dit weekend aan het clubben, lekker aan het dansen... lekker aan het losgaan... en ken je het dan dat je dan even te ver weg bent van de boksen... en dat je eigenlijk alleen nog maar de boksen hoort... een beetje de bas, maar verder is dat het. Nou, dan herken je soms een fijn liedje niet... weet je wel, wil herkennen dat je zoiets hebt van... nou, die wil ik zo nog even opzoeken op Spotify... Terwijl ik ondertussen mijn uh, uitsmeidetje aan het drinken ben. Nou, um, we gaan je dat um, aan het leren. Um, met de opgave van deze week. Welk liedje is dit? Oh, hij is best wel moeilijk. Nou, Draai hem nog een keer voor je. En zometeen ga ik je het antwoord geven op de vraag welke plaat het is. En dan gaan we ook meteen draaien. Het was Dirty Loops en Hitmay. Zometeen naar Kelvin Harris. I might be anyone alone for out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you. You'll never know when the day daylight comes. You feel so... heartbeat of solid gold. I love you. You'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. En de control. control bij CFM. Alles onder controle hier op het, op het vliegdekschip achter uh, de Space Steevel. Um, we gaan eens even luisteren naar de clip downstairs opgave. Hmm. Nou is de vraag natuurlijk welke plaat was dit? Dit is een plaat van een paar jaar geleden. Hij zit op Hit Zone 47, staat hier bij de details, lekker boeiend. En het was een fijne samenwerking. Zij gaven afgelopen week een concert in het Ziggo Dome, Maroon 5. In samenwerking met Rihanna. Dit is If I Never See Your Face Again in the Club Downstairs. Bij CFM hit mee en daar van Rune 5 en Brianna in de club downstairs. Hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge. Hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Met nog heel even de tijd om antwoord te geven op de vraag van deze week. En uh, die luidt als volgt, ik ontbijt goed. Is iets waar ik uh, op de basisschool al over werd voorgelicht. Ja, je moet wel goed ontbijten. Nooit gedaan trouwens ook. Zochtens kwart over acht man, ik moet opschieten. Tot toch met je half uur ontbijten. De vraag is, is dat voor jou ook zo of geldt dat voor jou anders? Je hebt nog heel even de tijd om antwoord te geven. Mijn mailadres staat open stefan.cfmzantwoord.nl De opgave van deze week, ik ontbijt goed. Optie A, ja ik ga er altijd voor zitten, zo vlak na het pitten. Optie B, het ligt eraan. Als ik vroeg op het werk moet zijn dan niet, dan doe ik me snel aan een niet. Optie C, nee, ik heb er nooit tijd voor of zin in. Ik eet om 12 uur wel eens op. Of optie D, ik vind zelf een frikandelbroodje een bevredigend begin van de dag. Dat zijn de opties van deze week op de vraag, ik ontbijt goed. Nog heel even de tijd om antwoord te geven. Bij mijn mailadres is stefan.cfmstandsport.nl Komt het hier binnen in het zenuwcentrum in de studio en we gaan zo meteen de balans opmaken. Zometeen meteen hier ook nog Major Laser Get Free. En eerst deze van Valerius op CFMstandsport. I cannot put us back together. Lover and friend of mine. We shared a secrets we were the ones who kept to, to going. But now your heart feels unsatisfied. It took me up for the first time.